Aan het eind van de middag was er sprake van... dat het stel zich mogelijk bevond in Gronau, net over de grens bij Enschede. Daar werd een politiehelikopter gezien... maar het is niet bekend of die is ingezet voor de speurtocht naar de twee. De man van 25 en vrouw van 19 worden verdacht van een serie overvallen... in de afgelopen weken die gepaard gingen met zware mishandeling en ontvoering. De rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius... zal voor een deel rechtstreeks te volgen zijn op televisie... Hij wilde dat niet, maar de rechter heeft het toch toegestaan. De zogenoemde Blade Runner schoot een jaar geleden zijn vriendin dood. Hij zegt dat hij haar aanzag voor een inbreker. Het parlement van Oekraïne wil dat de voormalige president Janukovic... terechtstaat bij het internationaal strafhof in Den Haag. Janukovic werd zaterdag door het parlement afgezet. Vermoedelijk houdt hij zich nu schuil op de Krim. De installatie van een interim regering van nationale eenheid in Oekraïne... loopt vertraging op was de bedoeling vandaag een ministersploeg te presenteren, maar dat lukt nog niet. De aanklager betaald voetbal heeft Feyenoorder Pelle een schikkingsvoorstel gedaan van één wedstrijd voorwaardelijk en een geldboete van 5000 euro. Pelle trapte na afloop van het duel met Twente uit woede tegen de dugout en in de catacombe tegen een tv-lamp. Als het voorstel wordt geaccepteerd kan Pelle zondag gewoon meedoen in het duel met Ajax. Het weer, opklaringen en minima vannacht tussen 4 en 6 graden. Morgen is er geregeld zon, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANB Verkeersinformatie. De avondspits mag voorbij zijn. staan nog wel een paar files op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor het knooppunt Rijnsweert, 4 kilometer. Daar zijn ze bezig met het bergen van een ongeluk. De rijnstrook is nog even dicht... A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Heinen-Noordtunnel 4 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Oorschot 2 kilometer door een aanrijding. Maar daar is de weg weer vrij. Op zoek naar voordelig en persoonlijk juridisch advies? Hulp bij scheiding of ontslag? Juranet. helpt je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl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 Radio 1. NTR. Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is, volgens de lijstjes van de kranten... een van de grote literaire hemelbestormers van 2014. Maar kon je dat in 2013 ook al niet zeggen? Want één ding staat vast. Zijn boeken vallen altijd op in gunstige zin. En dat zal met zijn nieuwe roman niet anders zijn. Het land 32, waar liefde, verbeelding en macht de inzet zijn... Van een gevaarlijk spel. Hier is Daan Heerma van Vos. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, het land 32. Daan, uh, hoe zit dat met het getal 32? Uh, ja, bedankt voor de uitnodiging allereerst. Alsjeblieft. Uh, dat weet ik niet goed. Het is altijd mijn... Uh... Een, geval, een getal geweest waar ik altijd bij terugkeerde. Altijd als, het, als ik op de klok keek was het uh, 32. Altijd als ik een kluisje ergens had was het 32. En toen ging ook nog mijn lievelingsvoetballer... Uh, kaapte toen het rugnummer 32. En toen, uh, Wie was dat ook alweer? Dat was Christian Vieri, de nu al bijna vergeten Italiaanse <laughs> spits. Die uh, hele mooie. Toch? Nee, verre van. Hij had, een, hij wat, had wat bonkers... maar was, ja? was, was op een onmachtige manier... heel charmant. Uh, ik weet niet. Ik heb me altijd en jouw hem. postuur is steeds meer... op zijn postuur gaan lijken, heb ik me laten vertellen. Uh, ik ben fysiek... Uh, precies in zijn... Uh, zijn lichaamsmaten gegroeid. Precies? Lop, ja, op en dan de daar heb je heel erg... je best voor gedaan. Nou, Op het gewicht kon ik nog wel... Uh, daar had ik invloed op, maar de lengte niet. Nee, het is een... Uh, ik heb hem geprobeerd te kopiëren, het is niet gelukt. Maar bijna dus? Bijna, ik zondag amateurvoetbal, dat, dat <laughs> haalde ik. Ja. En met hetzelfde rugnummer? Zeker, dus het is eigenlijk <laughs> uh, gaat een vrij lullige oorsprong. Eigenlijk, ja. En, uh, want er zaten er toch gewoon maar elf in dat elftal waar jij speelde. Uh, nou, 15, ja. Mm. Nee, de rugnummers liepen van 1 tot en met 15 en dan 32. En jij pleitte voor uh, 32 en kreeg dat rugnummer ook. Ja, de, de mensen dachten, laat, laat hem maar. Laat maar, gun hem zijn lolletje. Nu zag ik trouwens recente foto's. Want ik ging natuurlijk even kijken wat, uh, hoe die man er dan precies uitziet. En met de meest recente foto's zul je niet al te blij zijn... als ik zeg dat je enigszins op hem lijkt. Hij is vermoedelijk uitgezakt. Ja, of niet? nogal. Ja, ja, ja. Dat zat er dik in. Ja. Ik zou hem niet gaan googlen. Goed, uh, hoeveel helden heb je nog meer? Behalve deze voetballer van Italiaanse Weet Jeetje, een, uh, ja, dit is wel een jeugdheld hoor. Um, ik heb er nog maar een... Ik heb er nog een paar, denk ik. Coetzee is wel een held. Mm -hmm. Een Zuid-Afrikaanse uh, schrijver. Al heel lang? Ja, een jaar of vijf, denk ik. Uh, mm. Nou, iets langer. Um, Batman is wel een held. Ja, dat is het eigenlijk. Coetzee, Batman en Vieri. Dat is en wel een... uh, uh, Bob Dylan? Oh ja, Dan vergeet ik Dylan, Dylan ineens. Ja, Dylan hoort daar zeker bij. Duizend ja. cd's ja. heb je van hem. Uh, ja, wel, Om wel meer vrees ik. Ja, ja? Ja. ja, maar dat is wel iets meer, meer iets van vroeger, hoor. Ik heb altijd, eh, als ik me ergens op stortte deed ik dat dan ook met volledige overgave. Dus ik heb tot mijn, van mijn veertiende tot mijn vierentwintigste uh, vrij mannenjakaal dat verzameld. En nu de laatste vier jaar luister ik het nog, nog wel, maar ook niet dagelijks... En, uh, maar staat het in mijn kast als een goede herinnering. En ben je daar dan uh, steeds heel blij mee als je dat ziet? Van Dat heb ik dan toch maar voor elkaar gekregen? Nee, als je al zet, deze... kijk, mijn, mijn collectie, om het zo maar te noemen, is groot... maar uh, verre van compleet. Dus het is, geen, het is geen overwinning. Ik zie eerder een, een, een, een, een geknakt, uh, geknakt streven als ik dat zie. Nee, het is niet... Je uh, Kijk er niet met trots. Wel met vertedering... Uh, toen vond ik het allemaal heel normaal dat ik dat op die manier deed. En nu denk ik, uh, ik was toch wel een eigenaardig figuur. Hmm. Dus maar ja. wacht even, je bent 28 voor de mensen die dat niet weten. En iemand van 28 die zegt dat hij met vertedering naar zijn collectie kijkt... die hij verzamelde tussen zijn 14e en zijn 24e... is toch nog heel kort geleden eigenlijk. Ja, dat is waar, maar je kan toch beter snel vertedering voelen voor je vroeger. <laughs> dan zelf pas veel later. later. Ja. ja, daar zit wat in. Ja. Heb je nog meer van dat soort verzamelingen die behoorlijk maniakaal zijn? Um, drankflesjes toen <laughs> ik klein was. Oh ja, dat ja. heb ik ook nog gedaan. Ja, Hoeveel uh, heb je er? Ja, dat, dat weet ik niet meer. Een uh, stuk of 50 of zo. Uh, toen mijn, <laughs> mijn uh, uh, vader had uh, de routine om naar de videotheek te gaan. En dan mocht ik een film uitzoeken. En ook uitgebreid stoppen bij de gal en gal. En dan mocht ik altijd één flesje... Uh, uh, een uit, flesje ja. uitzoeken. Ja, en uh, nou ja, die, naarmate ik ouder werd... werden die flesjes leger. <lacht> en mijn tot op de dag van vandaag... Ik denk mijn vader geloof ik dat die alcohol is verdampt. Dat zei hij laatst toch. Maar misschien zit er een moment om te zeggen, vader dat is niet het geval. Het is niet verdampt. Nee. En jij was een jaar of twaalf toen je, ja, je eerst het flesje achterover sloeg. Uh, uh, ja, ja, dan klinkt het ineens zielig. In mijn geval... hoofd klonk het als een helder verhaal. Maar... In elk geval geen 18. Geen 18. Dat nee. is nu de nee. datum. Ja. En Aart-Jan Herma van Vos, jouw vader, de oud-VPRO-bestuurder, had het niet helemaal in de gaten. Uh, nee, maar dat siert dat, dat een ouder alleen maar om niet alles in de gaten te nee, houden. En al. gewoon zijn ogen dicht knijpen en het heel schattig te vinden ja. dat zijn zoon die flesjes verzamelt. Uh, en Randy Newman, ook uh, Ja, en die is redelijk recent. Uh, en die is in de plaats gekomen van Bob Dylan? Uh, in het dagelijks gebruik wel. Uh, uh, maar ik heb daar geen uh, bizarre collectie van of zo. Ik mm. heb 30 CD's of zo, uh, wat, wat wel beschaafd is. Uh, dus dat is wel dat is normaal. Dat is betrekkelijk normaal. Hoewel jij waarschijnlijk niet heel veel vrienden zult hebben? Ik bedoel, jouw generatie koopt die nog cd's? Nee. nee. nee. <laughs> Je bent uh, een van de weinigen. Ja, klopt. Uh, de, als mensen bij mij thuis komen, zijn ze altijd zeer verwonderd daarover. Ik heb ook heel veel films nog. Uh, uh, geen vhs, maar wel dvd's. En dat hebben mensen ook al niet meer. Ook afgeschaft. Ja, ik zag inderdaad een filmpje waarin jou boek wordt gepromoot. Ja, en daarin zag ik je op een stoel met een gigantische hoeveelheid uh, dvd's ja. op de achtergrond. Ja, dat lijkt ook gigantisch omdat mijn huis heel klein is. Ja. Maar, uh, ja. Ook dat heb ja. ik vastgesteld. Ja. Goed, is er nieuws waar jij de aandacht op wilt uh, vestigen? Ik heb hier trouwens het Algemeen Dagblad voor me liggen. De voorpagina met de afbeeldingen. Grote foto's van het duo waarop nu jacht wordt gemaakt. Het zeer uh, gewelddadige duo vuurwapengevaarlijk. Bonnie en Clyde worden ze al genoemd. De Nederlandse Bonnie en Clyde. Heb je er iets van vernomen? Nee. Nee. Nee, maar mijn uh, kennis van de, van de actualiteit is ook echt... Nieuw. Is, is ongekend slecht. Echt waar? Ja. Je leest geen kranten. Nee. En uh, je kijkt ook geen tv. Nee. En je luistert ook niet naar de radio. Nee. Nee. Dat doe ik eigenlijk wel. Nee, dat klopt. Dat doe ik allemaal niet. Ik lees... Ik lees uh, ik lees boeken en ik uh, luister muziek en ik schrijf. En je, wacht wilt... nee, je moet toch enigszins op de hoogte zijn van de situatie in Syrië, Afghanistan. Syrië uh... komt me bekend voor, nou ja, dat geef ik zo toe. Dat land heb je de laatste tijd wel eens horen. Hoe? Ja, nee, dat, dat is uh, uh, zeker waar. Maar ik, uh, ik Oeganda, waar ik een verschrikkelijke uh, homowet is inge ingesteld. Ja, eh uh, een anti-homo. anti, -homo anti -homo met, met, ja, even, Dit ja, was een, ja, ja. een instinker. Um, Zie je, je hebt het gehoord ja, vernomen. Ik, nee, ja. ik, maar ik, ik richt me alleen op de dingen waar ik me uh, heel, heel erg op wil richten. Dus waar ik een boek over schrijf of zoiets. Dan, uh, dan, uh, le dan lees ik alle kranten daarover uh, en zo. Maar die, die uh, dagelijkse hoeveelheid... Uh, Krantenberichten of prikkels, zoals dat heet, die uh -huh. probeer ik een beetje te vermijden. En de kennis komt dan toch wel tot je? Ja, ja meestal uh, een week daarna dat een vriend zegt... weet je nou echt niet waar ik het over heb? En dan moet ik zeggen nee. En dan zegt hij Syrië. Goed, luisteraars kunnen zich in het gesprek mengen... door naar onze website te gaan, radiokunsthof.nl... En daar iets achter te laten uiteraard. Of uh, uh, meld u via Twitter. Hashtag uh, of Daan Herma van Vos is uh, de gast van vandaag in Radio Kunststof. Hij debuteerde vier jaar geleden. Was toen 24 jaar. Met een zondagsman. En uh, dat leverde je gelijk een nominatie op. Hè, voor de Anton Wachterprijs. Ja, en uh, nu vier jaar later. Het ja, is een beetje onduidelijk. Is dit nu je vierde roman of je vijfde roman? Ja, het is mijn... Uh... Vierde echte roman, uh, maar er zit nog een novelle tussen. novelle hm. in de trilogie met David Pevko en Jamal Warajchi. Oh ja, dat is waar. Ook. Uh, dus dat is een beetje onduidelijk of je die nou volwaardig moet meetellen. Soms doe ik het wel, soms doe ik het niet. Nou ja, ik vind sowieso al heel veel, toch? Een boek per jaar sinds je 24ste. Ik vind het ook veel. Ja, en dan zeker zo'n ontzettend dik boek, want het zijn meer dan 500, uh, wat is het, uh, 45 uh, pagina's. Uh, nou, de 28 e je bent trouwens 28 en de 28 e februari is de presentatie ja. in Schouwburg. Ja. Stad Schouwburg, Amsterdam, in de salon. En daarna een feestje in Café Cox. Waarbij je collega schrijver en broer Thomas Herman van Vos de DJ zal zijn. Ja, ja. En, uh, en dan wordt het eerste exemplaar overhandigd aan uh, die andere collega schrijver. AFTH van der Heijden. Ja, Hoe heb je dat wel... geregeld? Um, ik heb het hem gevraagd. Uh, eigenlijk ging dat vrij, uh, vrij goed. Ik ken hem langzamerhand wel redelijk goed. En ik wist dat, dat hij het nooit zou doen als hij het boek niet mooi zou vinden. Dus het was een redelijk veilig verzoek. Uh, als hij het niet wilde, deed hij het niet. En tot mijn uh, uh, genoegen zei hij dat hij dat graag wilde doen. Dus ik vind dat, ik vind dat erg... Uh, Eervol en spannend, ja. Voel je het nog spannend om het hem te vragen? Want heb je hem dan eerst het boek overhandigd en het hem laten lezen en het daarna gevraagd? Hoe gaat zoiets? Uh, ik weet niet hoe zoiets gaat. Ik heb hem, ik heb hem uh, gevraagd of je het, of hij het uh, wilde, dat wilde doen uh, en het boek erbij gegeven. Hm. En gezegd, als je het niet goed genoeg vindt, dan uh, even goede vrienden, dan uh, zoek ik uh, iemand van minder Aloy. <lacht> Nou, nu we het toch over groot, grote, grootste hebben. Vervolgens heb je het boek opgestuurd naar Koetzee. De Zuid-Afrikaanse schrijver, een van jouw helden. Ja, en die klopt. is het op dit moment aan het lezen. Dat heeft hij, dat heeft hij teruggemaild. Ja, dat klopt. Maar ik. Dus weet even niet... afwachten of hij dat dan echt gaat doen. Ja, ik weet, niet of, ik weet niet of dat waar is hoor. Ik weet alleen dat toen ik, die, toen ik op een gegeven moment in mijn mailbox mail van... J.M. Coetzee, of nee, John Coetzee kreeg, uh, kreeg dat ik wel even. Um... Ja, ik weet niet wat er toe gebeurde. Ik schrok me helemaal te pletter, ja. volgens mij. Uh, want ik had het uh... nou ja, via, via zijn uitgever naar Australië gestuurd. Want niemand weet echt waar hij woont. Uh, en ik dacht, dat komt vast niet aan. En als het aankomt, komt het op een berg met boeken van uh, mensen die iets van hem willen. En ik wilde niet eens echt iets. Van hem. Ik wil alleen, uh, wilde alleen omdat er een paar dingen in, in het land 32 zijn... die uh, nou ja, voortborduren op iets wat hij heeft gedaan of antwoord geven. Of, uh, zoals hij met zijn debuut ooit de naam Vo, uh, de, uh, uh, Vrijdag heeft, uh, in zijn debuut Vo Vrijdag heeft gekaapt... heb ik dat nu teruggekaapt. Dus ik zette dat op een briefje en stuurde het op in een van mijn meest... Uh, moedige buien. En ik kreeg toen mail terug. Dus het is nog afwachten of je dat inderdaad doet. Maar ik vond dit al, uh, vond dit al vrij groot. En heb je de mail geprint en op je koelkast gehangen? Uh, nee, maar ik heb hem wel op Facebook gezet. Hm. En dat is toch eigenlijk. Dat ]zelfde. is de koelkast. Ja. ja. ja. En um, uh, je hebt Koetsé toch ook ooit geïnterviewd? Of ben je nou thuis? Ik heb een paar stukken over hem geschreven. En ik heb hem ook wel een keer ontmoet. Uh, maar ik heb hem nooit geïnterviewd. Hij doet geen interviews. Ik probeer dat al heel lang. Die long. ene keer met Wim Keizer. Ja. ja. Uh, en uh, was dat voor Vrij Nederland of De Groene? Dat je een, Vrij Nederland. een stuk, ja, precies. Ja. Goed. Um, nou, laten we naar uh, je magnum opens gaan. Hè? Zoals je het zelf <lacht> beschrijft. Ja, ja, ja dat staat. Op... Niet iedereen ziet daar. Nee, voor dat, humor. Dat, stond, uh, <lacht> dat staat tussen aanhalingstekens op mijn ja. website. Ja. Ik weet ook wel dat iemand van 28 dat. Als het goed is, nog niet doet. En als hij het doet, is het alleen maar heel treurig. Want hij moet nog zijn hele leven. Dus ik meende dat niet. Maar ja, dat wordt anders gezien. Ja, en dat en is op de radio zo. kun je het met een glimlach hardop zeggen. En dan komt het wel over. Ja, behalve dat niemand een glimlach ziet. maar ja. En de recensie waar je nu op doelt... is de recensie in de Volkskrant. Ja, twee ja. sterren, afgelopen zaterdag. Ja. Ik spreek liever van ballen, maar twee ballen. <laughs> twee dat klopt. ballen. Ja. Oh, wat zul jij er pest over in hebben gehad. Uh, ja, maar daar moet ik nu niet, niet heel veel ongelijk over doen. Ik vond het, uh, na het nou, los van de twee ballen... Um, vond ik het vrij uh, beangstigend dat, ze min of meer, dat de recensent min of meer... Uh, de aanval opende op ambitie in het algemeen en aan mij in het bijzonder. En verder uh, dat niet echt onderbouwde, maar ze, ze, ze wilden gewoon dat soort... Ik vond eigenlijk volgens mij dat iemand van mijn leeftijd... niet zo'n uh, boek mocht schrijven. Dus dat vond ik wel een beetje... Um, toen dacht ik, uh, dit gaat niet de goede kant op. Nee. Met, uh, uh, met de literatuurkritiek. Maar sindsdien was Noord-Hollands Dagblad... Kreeg, kreeg ik Vijf Sterren en AD, ook het volle pond En Humo, uh, heel goed, knak heel goed. Dus het is uh, inmiddels al... Ja, de weggevaagd. Vlamingen hebben je al min of meer omarmd, zou je ja, kunnen zeggen. Ja. Goed, laten we naar het boek gaan. Uh, het Land 32. Het gaat om, om een spel, zou je kunnen zeggen, tussen uh, drie mensen ja. uh, die in een uh, heel naar geestige omgeving verkeren. Psychiatrische inrichting, ziekenhuis, gevangenisachtige ja, ja. sfeer hangt er. Uh, drie mensen. Een meisje dat, dat heel erg ziek is, Penny Lane geheten. Ja. Een, uh, een, een man volgens mij een jonge man, maar wellicht is hij wat ouder... Uh, die zichzelf de ene keer Marlon Brando noemt... de andere keer Stanley en ook wel gewoon 32. Ja. En dan is er nog een man waar je net al op doelde, een oudere man... en dat is uh, Vrijdag. De bewaker, ja. ja. En um, ze houden elkaar in stand uh, door elkaar verhalen te vertellen... of naar elkaar te luisteren. Ja. Waarbij vooral Marlon Brando de verhalen vertelt. Ja. Wat was het eerste idee voordat je aan dit boek begon? Wat spookte er in je hoofd waardoor je dacht... Hé, nu gaat het gebeuren? Uh, nou, er spookte de thema's die, die erin voorkomen... die spookten al heel lang uh, door mijn hoofd. Maar dat waren ideeën. En ik heb nergens als lezer zo'n hekel aan... als aan een onleesbare, zware ideeënroman. Mm -hmm. Dus het duurde lang voordat ik voordat ik een soort, nou, een soort setting had... waarbij ik gewoon voornamelijk een heel een spannend en goed verhaal... echt een page-turner kon schrijven. En in die mal kon ik de ideeën wel kwijt. Maar uh, de lezer moet niet, door, moet niet echt doorhebben dat hij met, met ideeën te maken heeft. Dus het duurde lang voordat ik de vorm had... dat ik tegelijkertijd inderdaad de, de setting heb van een... Nou ja, ziekenzaal waarvan je niet weet of het, uh, of het psychiatrisch is... of gewoon een, een oud gebouw uh, niet weet... of de hoofdpersoon zich daar ooit vrijwillig heeft aangemeld... of dat hij er weggestopt is. Uh, enerzijds die hele basale omgeving, die gaat om uh, overleving... want er is daar werkelijk niets. Mm -hmm. Anderzijds de verbeelding van de hoofdpersoon... Waardoor die, uh, waarmee die... Nou ja, in de verhalen die hij vertelt naar New Orleans, Londen, Parijs, uh, Vlaanderen gaat. Dus alle kanten op gaat. En in die verhalen, uh, die zijn ook absoluut niet naar geestig. In al die verhalen uh, staat er eigenlijk één verhaaltechniek centraal. Dus op, of het is uh, uh, om iemand te herdenken, of het is een komedie, of het is... Uh, uh, uh, ja. Meer, meer een tragedie of het is nou ja, actie. Het is uh, eigenlijk alle genres. Dus ik wilde. Die er zijn heb je beoefend. Ja, die, die, die staan hierin uh, waardoor het niet een zwaar boek is. De, de, de setting is wel zwaar en niet, niet heel erg. Uh... Nee, want er is helemaal niets en met niets. Ik bedoel, er is geen warmte, er is geen nee. voedsel en er is geen wifi, ook belangrijk. Er is geen wifi. Ja. Klopt. Um... Maar dan even terug naar mijn, mijn vraag: van waar, waar begon het mee? Wat... Ja, het begon dus met die ideeën en toen kwam drie jaar geleden. Met ideeën verschillende. Ja, hm. ja. Uh, Noem er eens één. Een. Uh, de, nou, de, de, waar de grenzen van verbeelding liggen. Mm -hmm. um, wat intimiteit is, hoe je dat, uh, hoe je dat tot, tot stand brengt. Um, hoe. Hoe je uh, van iemand kan houden en tegelijkertijd medelijden met iemand kan hebben. Um, hoe, uh, hoe zelfredzaamheid werkt, dus afhankelijkheid. Nou ja, al dat soort abstracte ideeën uh -huh. wilde ik al lang iets mee. Maar ik, uh, uh, ik wachtte nog op iets wat, wat het helemaal niet abstract zou laten lijken. Uh -huh. uh, dus, en die vorm kwam twee jaar geleden of zo. En toen ging het echt uh, hard. Ja, en waarbij het dus eigenlijk allemaal teruggebracht kan worden... tot um, hoe, hoe, hoe, hoe moet ik leven? Ja, ja het, is, het is heel simpel. Die vrijdag uh, die is de opzichter van dat gebouw. En die kan aan de, de hoofdpersoon gaat die leren hoe die, uh, hoe die in leven moet blijven. Dus hoe die uh, water moet verzamelen. Hoe die moet jagen op de weinige dieren die daar in dat complex leven. Hoe die schoenen moet maken van, van kattenvel. Van de, de meest primaire, bijna beestenachtige wetten... En wat hij daarvoor terugvraagt, is verhalen. En dan is er Penny Lane en dat meisje ziek. En ze wil uh, verlichting, ze wil vrolijke verhalen. Uh, of een verhaal waarin ze zich begrepen voelt, dus troost. Dus ook zij wil verhalen van hem. Dus de enige manier waarop de hoofdpersoon uh, alles in gang houdt... is het vertellen van verhalen. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk een vrij simpel, uh, vrij simpel idee... Waarmee ik tegelijkertijd de hele wereld kon, kon bestrijken. Ja. Ja. En het moet een, een, een, een geweldig fonds zijn geweest op het moment dat je dacht van oké, okay, dat moet het zijn. Toch? Herinner je, je nog dat moment dat je wist, ah, dat is de setting. En dan ga ik het zo aanpakken. Want dan ja. heb je de structuur. Ja, nee, dat, dat, dat weet ik nog wel goed. Dat ik dacht, dit is, dit is ofwel heel goed. Of het slaat echt nergens op. Hm. En meestal zijn dat wel de goede ideeën. Ja. En zo kan het dus zijn dat je van de ene kant twee ballen krijgt... en van de andere vijf. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Uh, ja, zo kan dat gebeuren, ja. ja. ja. Uh, nou ja, het is beter dan, uh, dan drie en vier. Ik denk dat het, als je je ervoor openstelt... Uh, en dat meen ik echt een heel uh, belangrijk boek kan mm -hmm. zijn voor je als lezer... En eigenlijk kan de rest me niet zo heel veel schelen. Nee. Laten we even teruggaan naar die situatie. Dat iemand dus uh, moet leren om van helemaal niets te leven. Dat je inderdaad uh, een kat uh, moet, uh, moet vullen om uh, schoeisel te hebben. En uh, ratten moet gaan uh, vullen en ze vervolgens op te eten. Omdat ja. er echt niks anders meer is. Van regenwater drinkwater maken. Um, is dat iets waar je waar je even heel uitvoerig in hebt verdiept? Want, uh, hoe gaat dat precies? Of heb je je fantasie de vrije loop gelaten? Nee, ik heb dat wel, wel uh, goed geresearched. Ge ik uh, heb niet zomaar opgeschreven hoe je, hoe je iets moet vullen of hoe je dat doet. Uh, ik heb gepraat met uh, uh, militairen en commando's. Militairen uh, en commando's? Ja. Ja, ja, want die weten Hoe heb je dat erin. gedaan? Naar de Defensie gegaan? Of? Nee, ik heb een, mijn, mijn uh, neef Koen uh, Brinkgever... die, die zit, zit in de dienst al lang. Uh, die, heeft, die heeft ook vrienden en die heeft uh, nou ja, me uitgelegd. Met hem heb ik een soort uh, survival hand, uh, handboek uh, bekeken. Uh, en heb hem ook dingen gestuurd of het ongeveer klopte. Ik wilde wel dat dat ergens op sloeg. Hmm. Uh, en tegelijkertijd wilde ik ook... Uh, heb ik de, de normale reacties op al die dingen... die dus uh, vertolkt worden door de hoofdpersoon... die ook denkt, wat is dit voor psychotisch gedoe... Mm -hmm. uh, kon ik daar gelijk in kwijt. Dus eigenlijk is vrijdag dan... Neef Koen en ben ik de hoofdpersoon. Ja, maar ja. die dingen kloppen wel. Het is Neef Koen, dat ja. klinkt heel goed. Ja. Nu, nu vertelde je, er stond een groot interview met je in Volkskrant uh, magazine, wat was het, een of twee weken geleden, ja, ja. met die mooie foto's erbij. Vertelde je uh, over uh, dat je ooit getest bent en dat er een soort angst uh, uh, stofje in jouw hersenen zit. Ja, dat zit in iedereen hoor. Uh, ja, maar in jouw geval is er wel iets aan de hand, want daardoor verkeer je in een permanente en de staat van. van dood. Oh, begint er nu heel vrolijk ja. bij te lachen. Ja. Ik dacht dat dat is. ondoenlijk. Uh, ja, maar dat. Of uh, heb dat je is... goede medicatie? Uh, ja, ik wil, ik wil. Ik vond dat. Ik vond dat interview uh, ook wel goed, maar wel. erg richting de pathologie gaan. Dus uh -huh. ik wil het daar niet te, te lang over hebben. En ik, uh, ik. functioneer verder prima. Het was vooral vroeger. toen ik niet wist wat die angst was. Uh, en alleen maar merkte dat ik gewoon altijd bang was mm -hmm. dat dat me echt dat dat me nou ja gedesoriënteerd maakte. De laatste paar jaar uh, weet ik daar wel mee om te gaan en weet ik het te relativeren en uh, nou ja, doe ik de dingen die nodig zijn om het te laten functioneren. Dus dat gaat, dat gaat, verder, dat gaat verder prima. Ja. Uh, en, maar, en, maar ik heb, ik heb een overgevoeligheid dan... voor angst, dat klopt. En, maar wat mij dan interesseert is waarom je... als je die overgevoeligheid hebt voor angst... Uh, een boek schrijft, zo'n ontzettend dik boek... waarin je in een heel beangstigende omgeving verkeert. Is dat juist, heeft dat juist iets te maken met die angst die in jou zit? Of, ja, denk het. ik wel. Ik uh, heb alle uh, gevoelen, gevoelens van desolaatheid wel in het boek uh, willen. Kijk, je, je kan of, of denken, ik, ik heb een uh, uh, rust een soort vloek op mij... of je kan denken, er, er is iets wat ik wellicht beter onder woorden kan brengen... dan de gemiddelde mensen. En de mm -hmm. tweede uh, heb, ik, heb ik uiteindelijk maar voor gekozen... En ik denk wel dat dat dit boek in ieder geval ten dele mogelijk uh, heeft gemaakt. Ik vind angst een heel uh, uh, interessant fenomeen. En dan vooral eigenlijk de verschillende methodes die mensen gebruiken... om door die angst heen te breken. Het is geen angstig boek. Het gaat om uh, de verbeelding waarmee je de, die angst kan wegvagen. Mm -hmm. Het gaat om de zucht naar verlichting en om humor vinden. Uh, dus ik heb... Ja, het is geen... Dat stond ook in dat Volkskrant interview. Het is geen uh, therapie, een boek schrijven. Hm. Tenminste, uh, als het goed is niet. Maar ik heb daar wel... Uh, nou ja, we willen laten zien hoe je daar doorheen kan ja. breken. Maar hoe werkt dat? Heb je daar enig idee van? Ik bedoel, waarom kan jij er nu over praten als over uh, iets interessants? Angst is een interessant gegeven. En, en je bent dus in staat om daar nu een boek... niet over die angst te schrijven, maar in die setting. En uh, zit je niet ergens in een hoekje ontzettend uh, angstig te zijn... en uh, komt er niks meer uit je vingers? Wat is het verschil? Um. Dat weet, ik niet, dat weet ik niet goed. Uh, je bedoelt, wat, wat is het verschil tussen, tussen een dag waarop het wel lukt... en een dag waarop het niet lukt? Of het verschil ik weet niet tussen of jij iemand... die dagen hebt, maar ik kan me voorstellen... dat je ook een totaal ander iemand had kunnen zijn... die verstopt ergens op, op zo'n naargeestige plek. Ja, klopt. Dat had dat, zij had dat gekund? Dat zij, die, die, uh, ja, als de dingen precies verkeerd waren gevallen... Uh, dan had dat, had dat wellicht gekund. Uh, maar nu heb ik de mogelijkheid om daar even naar uh, terug te keren. Uh, naar dat mogelijke leven. En kan ik gewoon weer terug in het, in het dagelijks leven. Dus dit, dit bevalt mij veel beter. Maar ik wil niet suggereren dat als ik dit boek niet had ges geschreven... ik uh, nee. bij de RIAG liep of zo. Uh, als dat nog bestaat. Maar... Nou ja, de, de, de angst heeft, is, ook wel, is ook wel een drijfveer geweest... of in ieder geval de, de, de wil uh, om die niet te doen. Hm. Ja. Verkeersinformatie op Radio 1. AWB-verkeersinformatie. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... staat voor de heijn nog twee kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A58 Tilburg richting Breda is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is helemaal dicht bij Ulvenhout. NTR. Speciaal voor iedereen. En Daan Heerma van Vos is te gast. En we spreken over zijn uh, nieuwe roman, Geheten het land 32. Uh, situatie is een uh, nageestige omgeving. Een uh, psychiatrische inrichting, gevangenisachtige, gevangenisachtig ziekenhuis. Drie mensen, Penny Lane, een ziek meisje. En, uh, ja, het is geen psychiatrische inrichting, nee. he, want je weet niet of de nee, hoofdpersoon... Uh, gek is, hij komt, hij komt, hij niet, komt gek niet gek over. Hij komt in al geval niet gek overnemen. Uh, want hij kan nog steeds behoorlijk uh, aan Nee, het is. Ja, stellen. het is meer een oud militair hospitaal. Ja. Uh, ja. En hij vraagt zich, dat is wel heel essentieel... Uh, het gaat namelijk ook over herinneringen. Hij is namelijk een man zonder geheugen. Hij her herinnert zich nauwelijks meer iets. Er is een hele vage herinnering van een vrouw... die bovenaan een trap staat en een man. Ja. Ja, al zijn herinneringen komen op de een of andere manier uit bij een oerbeeld. En dat oerbeeld is een vrouw die een beetje trots bovenaan de trap staat... en een man die bijna dierlijk verregend onderaan de trap staat. En die wil elkaar bereiken, maar op de een of andere manier lukt het niet. En wat hij ook vertelt en wat hij zich ook herinnert... hij ziet dat beeld En hij heet zich. dus niet voor niks Marlon Brando. nee. Go to bed. Joris, I want my clothes down here. You shut up! You're gonna get the law on hey, you. Stella. I Stella! You can beat on a woman and then call her back 'cause she ain't gonna come. Who's gonna have a baby? Listen, I hope they haul you in and turn a file. I want my clothes down here. You stinker. Hey, I Stella! Ja, die klonk goed, hè? Ja, die klonk goed. Marlon ja. Brando, Stella. 1951, Streetcar Named Desire. Um, een van jouw lievelingsfilms neem ik aan, want... Uh, ja, nou in ieder geval een, uh, een voor mij onvergetelijke film. Ik, er is wel het een en ander op aan te merken hoor. Maar uh, in ieder geval vind ik uh, Marlon Brando als Stanley Kowalski in die film... de beste rol ooit uh, hmm. door een acteur uh, gespeeld, dat klopt. En wa wat doet deze scène in dit boek? Waarom kom je daar steeds maar weer... Ja, bij ik, merkte, ik merkte zelf dat toen ik de herinneringen... van de hoofdpersoon probeerde te schrijven... dat ik gewoon terugkwam, steeds terugkwam bij dat beeld. Dus het was eerst dat beeld. Ik wilde niet per se verwijzen naar uh, Streetcar Named Desire. Maar het, uh, nou het ging, het, het li liep gewoon zo. En toen dacht ik, het is eigenlijk alleen nog maar mooier... als je. Als uh, de lezer al weet waar het beeld vandaan komt. Mm -hmm. Namelijk uit een film. Mm -hmm. uh, terwijl de, de uh, hoofdpersoon er nog, aan het zoeken, uh, nog naar aan het zoeken is. Dus het, het, uh, ja, het beeld was eerder dan de film. Ik hou niet zo van, van, uh, van duidelijke verwijzingen naar andere, uh, naar andere boeken. Maar dit is een heel uh, functioneel iets. Want het ja. gaat naar een beeld, niet naar een naam. En hij uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is dus zijn uh, geheugen kwijt, hè? Uh, die ja. jongen. En uh, zonder nou weer in de pathologie te vervallen, um, even naar je persoonlijke biografie. Want er ja. was een moment dat jij um, ook geen geheugen meer had. Ik wist niet eens dat het bestond trouwens. Ja, dat zal wel weer aan mij. Nee, dat, uh, dat, uh, uh, dat overkwam me terwijl ik dit boek uh, schreef. Wat heel dubieus is, maar wel werkelijk waar. Hoe oh, te veel je aan dit boek schreef. Ja, ja. En, toen, en toen merkte ik dat, uh, toen ik daarna weer schreef... dat ik mijn uh, nou, het, te veel autobiografische elementen erin kwijt raakte. En dat wilde ik eigenlijk niet. Want dit, ik wilde dat dit een boek was wat eigenlijk A-autobiografisch was. Dus toen uh, besloot ik om uh, dan maar een ander boek tussendoor te schrijven een boek wat extreem autobiografisch was... namelijk De Vergeting. Dus op die manier eigenlijk... Het vorige boek was het? Ja, he? uh, dus over soortzelfde grondthema uh, twee boeken te schrijven. Eén over, het, uh, over de, het geheugen in autobiografische herinneringen... en het ander, uh, het land 32, over het geheugen in de zin van uh, verbeelding. Dus mm -hmm. halve herinneringen, fantasie. Dus het is eigenlijk een soort... Uh, nou ja, als je een, een tweeluik zegt, suggereer je al... dat die boeken meer met elkaar te maken hebben dan eigenlijk het geval is. Maar ze hebben met elkaar te maken. Ja, een familie. Daniel van der Meer noemt het uh, ja, jouw goede vriend. Ja. Stiefzuster. Uh, uh, Daniel van der Meer, um, uh, goede vriend van jou. Jullie kennen elkaar nog van Inimini. Mini. Zo clash. is het. Ja. En um, morgen verschijnt er trouwens een, uh, een groot interview... dat hij met jou heeft gehouden. Ja. Hoe merkwaardig kan het gaan? Ja, de eerste keer dat hij me ooit heeft geïnterviewd. Ja. <laughs> voor de morgen. Uh, verschijnt morgen. En um, hij beschrijft daarin hoe dat ging... In dat interview, want we kregen het van hem. Dus ik kan een stukje citeren uit het interview. Iets meer dan twee jaar geleden, schrijft Daniel... Uh, werd ik vroeg in de ochtend gebeld door Daan. Hij was in complete paniek, had geen enkele herinnering meer aan hemzelf... aan zijn beroep of kennissen. Mijn naam had nog de meeste herkenning opgeleverd. Op goed geluk belde hij mij in de hoop dat ik de persoon zou zijn... die hij in zo'n geval zou bellen. Hij bleek een aanval van TGA te hebben gehad. Tijdelijk volledig geheugenverlies. De episode leidde tot het boek De Vergeting. Wat je dus net vertelde, een soort autobiografisch zusterboek van het land 32. Dat Daan toen al aan het schrijven was. Maar wat is dat, TGA? Dat is dus dat je, je wist echt helemaal niets meer? Of wat? Ja, het, nou ja, het betekent transient global amnesia. Dat Transient betekent dat het voorbij gaat, altijd binnen 24 uur. Global betekent dat het alle delen van de hersenen uh, aantast. Mm -hmm. uh, amnesia betekent uh, geheugenuitval. Maar het is zo dat om de een of andere reden... Ra raakt je, uh, uh, raak je geheugen geblokkeerd. Dus het is niet zo dat al die herinneringen weg zijn. Uh, je kan er alleen 24 uur niet meer bij. Dus de dag daarna had ik, al die, had ik ze allemaal weer. Dus er is niks, niks verloren gegaan. Uh, maar dat is, een, ja, dat is een soort toevalachtig achtig, uh, gebeuren... Wat, wat heel ingrijpend is, maar heel kort. En, ja, daarna en ook dus wel weer heel interessant, of niet? Ja, dat ja, vond ik wel. Ja. Ja. Ja. Ik, was er ook niet, ik was er ook niet ontevreden <lacht> mee. En het verhaal daar. is dan natuurlijk ook wel fantastisch. Want de, de, de, de, je was met dit boek bezig, toen kwam het andere boek. Het klinkt ook allemaal... Um, het, is allemaal het klinkt allemaal zo goed. Ja, of juist uh, uh, twijfelachtig en ongeloofwaardig. Ja. Uh, en het, is, het klinkt goed, het klinkt ook ongeloofwaardig. Maar het enige wat ik kan zeggen is, uh, het is zo. En, en om eerlijk te zijn, ook al was het niet zo. Als het, als het uh, goede boeken oplevert, dan... Uh, mag iedereen van mij ja, liggen. Hmm. Maar ja, dat, uh, dat heb ik niet gedaan. Maar wat heb je zelf... Ont, uh, naar aanleiding van het interview... in, de, in het Volksrand magazine. En je zei jaar zonder nu in patologie te vervallen... of dat, dat het daar te veel over ging. Als jij zelf zo'n interview terugleest... kun je dat met afstand doen? Z, uh, zie jij dan het interview... met Daan Herma van Vos? En... Nou, ik, om eerlijk te zijn... ik vond, ik vond het... Uh, ik vond het eervol dat ze me zo groot wilden interviewen. Mm -hmm. uh, maar ik schrok wel een beetje van wat er uiteindelijk uh, in stond. Ik heb het ook niet meer in de laatste vorm gelezen. Uh, ik heb eigenlijk altijd moeite met dit soort... met dit soort uh, uh, hyperpersoonlijke interviews. Omdat het uh, nou ja, uitgaat van de veronderstelling... dat, dat, uh, dat leed of verdriet uh, interessant is, überhaupt voor anderen. En ook dat het van schrijvers of kunstenaars... wat dan ook, interessanter is dan van de gemiddelde mens. En dat is het, ja, dat is het gewoon niet. Dus ik vond het, ik vond het, te, ik vond het te weinig uh, over het boek gaan, eigenlijk. Mm -hmm. uh, en, en te veel... Ja, ik voelde me te, te zeer uh, naakt, eigenlijk. Uh, kun je zeggen, dan had je niet in een badkuip moeten gaan liggen. En dat is ook heel redelijk. <laughs> of uh, daar helemaal niet over moeten nee, spreken. Nee, precies. Dus, ik, dus het, is ook, het is ook mijn eigen schuld. Maar het is niet uh, uh, dat ik denk... zo ga ik elke interview aanpakken. Mm -hmm. nee. Terug naar het boek ja. dan. Ja, ja. Um... Het is een boek waarin het ook voor een heel belangrijk deel gaat over, uh, over intimiteit. Dat zei je net ook zelf. Hè? Uh, bijvoorbeeld ja. tussen uh, Penny Lane en, en die jongen. Um, en Daniel uh, vertelde ons dat dat ook een onderwerp is wat jou zeer bezighoudt. Uh, intimiteit, uh, liefde. Ik zal hem goed citeren. Intimiteit als het gaat om liefde. En loyaliteit als het gaat om vriendschap. Dat zijn de grote zorgen van hem. Oh. Nou, dankjewel Daniel. <lacht> uh, hij is zeer gevoelig voor verraad, voegt hij daar nog een toe. En dat gevoel heeft hij ook vrij snel. Uh, ja, dit is een goede beschrijving van iemand die paranoïde <lacht> is eigenlijk. <lacht> uh, ja, het is wel waar. Dat, dat van verraad is wel, is wel sterk aangezet. Ik weet niet of ik dat uh, meteen zou... Uh, meteen zou zeggen, maar loyaliteit voor vrienden uh, en intimiteit voor, ja, zit wel wat in. Dat zijn grote, uh, nou ja, ja, zorgen in de literatuur, zouden we zeggen, thema's. Ja. <laughs> ja. Nee, dat klopt. Ja. En is je vraag waarom? Ja. Dat weet ik niet precies. Um, uh, omdat het. Allebei hebben ze te maken met. met uh, echtheid. Denk ik, uh, en ik weet niet precies wat dat begrip betekent, maar je hebt natuurlijk geen enkele garantie in, de, in het leven dat de, de uh, vertrouwensbanden die je hebt met mensen, of die uh, nou ja, wezenlijk zijn en of ze niet, uh, of ze niet maar zelfbedacht zijn, je, hebt, je krijgt daar geen. Nee, dat zeg je nu zo wel, maar ah, heb je ja. daar geen enkel vertrouwen in? Nou, je hebt er, het punt is dat je daar alleen maar vertrouwen in hebt. Je hebt geen enkele garantie. Dus je leeft op hoop. Uh, en dat uh, ja, en die hoop vind ik soms uh, op kwetsbare momenten vind ik dat moeilijk. Uh, en in, ja, intimiteit. Ga je er ook. Dat, dat, is een soort, dat is een soort verbond dat je dan even aangaat met iemand. Het voelen van intimiteit, maar je kan natuurlijk... Ja, het is niet gezegd dat als diegene weg is of als jij weggaat, die intimiteit er nog is. Het is zo, uh, zo kwetsbaar als het überhaupt al echt is geweest. Dat, ja, dat vind, ik, dat vind ik moeilijk. Als het überhaupt al echt is geweest? Ja. ja. Maar dit gaat allemaal over vertrouwen, toch? Ja. Ja. ja. En dat vertrouwen is er dus niet, begrijp ik. Dat vertrouwen is heel kwetsbaar. En ik denk dat dat voor heel veel mensen heel kwetsbaar is, hoor. Um, voor mij misschien wel iets meer. Of ik ben er, ben er gevoelig, gevoeliger voor. Of ik analyseer het sneller. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, wel zo is. Je, uh, als je echt iemand wil vertrouwen... dan is dat een vorm van afhankelijkheid. En dat is... Volgens mij voor heel veel mensen uh, moeilijk. En zeker voor mij. Misschien kun je een fragment uh, uit het boek voorlezen. Waarin je in zekere zin um, ja, misschien wel een generatie ook beschrijft. En waarin het uh, hier daar ook over gaat. Ja. Dit is uh, Marlon Brando of Stanley. Die uh, nadenkt over zijn rol in het leven. van Voor hij in het complex terechtkwam. Wat mijn eigen rol in die samenleving was, weet ik niet meer. Denk na, denk na. Maar bes misschien bestond die wel daarin dat ik geen rol had... dat de samenleving een verzameling van elkaar vervreemde mensen was geworden... en ik was even gezichtloos als mijn buurman. Mensen waren steeds verder van elkaar verwijderd geraakt... en stonden uitsluitend nog met elkaar in contact via hun computers en telefoons. Herinneringen maken zich los, voorzichtig... Toen ik lid was van dit genootschap had, had ik geen moeite met het functioneren ervan. Niet meedoen met de tijd is wel het domste wat een mens zichzelf kan aandoen. Ja, volgens mij heb ik geprobeerd die zonde te begaan. Volgens mij heb ik geprobeerd mijn tijd te vermijden. Om alleen te zijn en dan werkelijk alleen. Met boeken en papier, zonder elektronica. Alleen een mobiele telefoon voor noodgevallen die niet plaatsvonden. Althans niet waar ik leefde. Noodgevallen hadden we uitbesteed. Ontsnappen, weg... Op zoek was ik gegaan naar wie me nog wilde hebben. Het zijn mensen die mij tegenstaan. En ik voel dat eenzaamheid voor mij nooit een lot is geweest, maar een ontsnapping. Mijn eenzaamheid hier is een verwrongen ontsnapping. De opsluiting van een wezen dat zich niet meer wilde hechten. En mijn naam, niet-32, Stanley Marlon Brando. Wat ik schreef toen, en aan wie weet ik niet meer... Werken, lezen, schrijven. Er was niemand die me vertelde dat ik afweek, een afwijking was. Ik was bezig te veranderen in een stuiptrekking van een mens. En ik was gelukkig. Hoe lees jij dit nu? Uh, hardop. Ik weet, niet wat je, ik weet niet precies wat je bedoelt. Heel goed antwoord. Ja, ik, ik weet... Uh... Ja, ik vind het wel... Uh... Dat zinnetje, mijn eenzaamheid, ik kan het niet zo... want ik heb hier het boek niet... maar kun je dat nog een keer... En ik voel dat eenzaamheid uh, voor mij nooit een lot is geweest... maar een ontsnapping. Mijn eenzaamheid hier is een vervolgende ontsnapping... de opsluiting van een wezen dat zich niet meer wilde hechten. Ja, hij, de, hij noemt zich... later ook... en uh, zegt hij... dat hij vermoedelijk hier o, net komt... je er moe vandaan? Nee, nee, nee, nee. helemaal niet. Uh, en je moet zo diep zucht... Ja, dat doe ik altijd. Ja, okay. uh, dat, dat is niks persoonlijks. Dat hoor ik vaker. Ja. Nee, dat is... Uh, um, hij zegt op een gegeven moment dat hij zich... Uh, vaak heeft gehecht. Vaak en uh, graag heeft gehecht. En dat hij daardoor een mens van hechtingen is geworden. En dat hij daarom in dat complex terecht is gekomen. Dus het, al, die, al die dingen, al die vertrouwensbanden, intimiteit... door de tijd waarin hij leefde... Um, werd dat hem veel en... Vervolgens is hij in dit complex terechtgekomen. Ja. Kun je je dat voorstellen, dat het iemand te veel wordt? Uh, ik, kan het, ja, ik kan het me heel goed voorstellen dat het iemand uh, te veel wordt. Je moet wel uh, een gevoelig mens daarvoor zijn. Maar. Uh... Ja, nee, dat begrijp ik wel. Want uh, het is ook veel. Ik bedoel, al die banden die mensen aangaan... Uh, waarvan je inderdaad de hele tijd kunt afvragen of dat dan echt is. Of, ja, en of dat, is, niet dat, dat klinkt paranoïde, maar dat is het niet zo. Kijk, vroeger... en misschien idealiseer ik vroeger en dan, uh, dan is dat maar zo... Uh, was het wel... was het normale, was sociaal contact... Normaler. Nu heb je ook veel sociaal contact. Uh, dat wil zeggen communicatief uh, sociaal uh -huh. contact. Via Facebook, via WhatsApp. Dus je spreekt meer mensen dan, dan, uh -huh. dan ooit. Maar je weet niet of die mensen nog tien andere gesprekken tegelijk voeren. Je uh -huh. weet niet of ze überhaupt uh, uh, uh, weten wie jij bent. Of ze geïnteresseerd zijn in jou. Je weet vaak niet eens wie ze zijn. Uh, dus het is... We hebben wel meer banden, maar je uh, weet eigenlijk ook niet wat die banden betekenen. Dus ik denk dat het niet zomaar paranoia is van mij, maar een... een, een uh... Ook iets wat je echt om je heen ziet. Ja, ook een hele gezonde reactie mm -hmm. op, op dat het ja, moeilijker is om, om, om uh, intimiteit uh, te, te uh, voelen met iemand. Maar toch... dat. Uh... Ik bedoel, ik zie het om me heen, maar tegelijkertijd is het toch nog steeds zo... dat mensen elkaar uh, ontmoeten, uh, samen eten, drinken, uh, seks hebben. Ik bedoel, dan, die intimiteit is er dan toch nog wel? Ondanks het feit dat je nog twintig andere contacten, relaties... of misschien honderd... Ja, via dat, de sociale dat is waar, maar ik merk dus... ook uh, dat als het dan nou ja, lukt om... om, om uh, iemand te vinden of een, een goede vriend te krijgen... Mm -hmm. dat het voor heel, mensen, heel veel mensen een opluchting is. Dat het dus wel uh, uh, nog kan. Weet je, ik, ken, ik ken hem via Facebook. Ik dacht dat het, dat het niks betekende, maar het werd echt wat. Dus er is verbazing en opluchting. Dus ik denk niet... Natuurlijk is dat er, is dat er nog en het, uh, dat zal nooit verdwijnen. Maar ik denk dat door de uh, moderne technologie, om het uh, chic te zeggen... Mm -hmm. de, uh, onze verstandhouding met intimiteit wel echt is veranderd. Ja. Dat we er meer over na moeten denken. En er dus meer wantrouwen is. Ja, ja. dat denk ik wel. Toch noem je uh, het een hoopvol boek, hè? vertelde uh, Daniel ons. Dit boek dat ja. je hebt geschreven. Ja, omdat het... Omdat het uh, ja, de, de uh, setting is inderdaad uh, uh, vrij onbarmhartig. Maar tegelijkertijd gebruiken mensen de meest uh, kwetsbare uh, middelen, namelijk verhalen... om verlichting voor elkaar, uh, uh, voor elkaar te krijgen. Dus er is een, ontstaat een echte diepe vriendschap, een soort liefde... tussen Penny Lane en Marlon Brando. En dat komt alleen maar door verhalen die ze vertellen. Mm -hmm. En er in die verhalen is ook werkelijk hoop van uh, begrip. En er is uh, uh, nou ja, in die verhalen verlichting en, en humor... Dus ik denk, uh, het legt zich niet zomaar neer bij die moeilijkheden. Het gaat juist om alle pogingen die men kan doen maar, om dat te doorbreken. Maar is dat een wereld die jij creëert en, en die je heel graag zou willen zien? Of is het een wereld die je ook wel waarneemt? Dat ondanks wat je net vertelde, die wereld het toch ook nog wel is. Dat mensen elkaar verleiden met verhalen en uh, elkaar de moeite waard gaan dus dat vinden. Dat is het door... ijdele hoop eigenlijk. Ja. <laughs> Uh, nee, volgens mij niet. Nee, want and anders zou ik dat uh, niet doen. Nee, als ik, als ik hoop ergens over heb, is het meestal wel uh, uh, gegrond. <laughs> ik ben niet zo'n hoopvol iemand. Uh, nee, dat, de dat denk ik wel echt. En dat is ook uh, uh, wat, ik, wat ik om me heen wel uh, zie. Dat verlangen is, uh, is onverminderd. En uh, dat mensen... Nou ja, nadenken over intimiteit betekent niet dat het er niet meer is. Juist in tegendeel, het betekent dat het verlangen er nog steeds is. Nog twee vragen van, uh, van luisteraars. Maaike Schuitema. Uh, is Daan Heerma van Vos ook bang om dood te gaan als die 32 is? Als die 32 is. Allemachtig, wat een vraag. <lacht> een hele goede vraag, Maike um, Schuitema. Ja, ik ben sp specifiek als ik 32 ben nou, of jou, gewoon om dood te gaan? We hadden het net over 32, hè? Um, Nee, ik, een, een, nou ja. nou, Er is nu een nieuwe angst gecreëerd. Ja, begrijp dankjewel. ik met deze vraag. Nee, nou een jaar, een jaar eerder dan Jezus zou dat zijn. Dat is toch, <laughs> toch ook wel een soort prestatie. Nee, ik ben niet zo bang om. Ik ben niet zo bang om dood. Uh, ik ben überhaupt niet zo bang om dood. Te gaan. Oh nee. Nee. Uh, nee, daarvoor ben je ook nog te jong. Ja, misschien wel. Ja, dat nee, komt later. Uh, uh, ik ben nee, Maaike, uh, toen niet, nu wel. Dank je wel. <laughs> Ja. Goedenavond. Vraag voor de gast. Was op reis in het scriptorium van Paul Olster... ook nog een inspiratie bij het schrijven van je boek Groet van Melanie? Uh, kan ik kort over zijn? Nee, dat nee. heb ik nooit gelezen. Oh. Uh, nee, ik heb wel... Uh, ik heb af, de afgelopen tijd is mij vaker gezegd... dat wat ik schreef beetje leek op iets van Paul Olster. Uh, dus het is, niet, uh, het, is, het is niet uit de lucht uh, gegrepen, maar nee... Dat was het niet. Mm. Nog even iets anders. Want uh, de, de, je wordt ook gefilmd op dit moment. Uh, nou, niet op dit moment. Oké, okay, nee. <laughs> Dat moet je niet zeggen tegen een paranoïde iemand. Daar staat hij. Ja, ja, okay, ja. <laughs> Je kunt nu op de kamer. Uh, Doe Pieter Verhoef. Uh, samen met je broer uh, Thomas en, en je ouders. Ja. Christine Bringeven ja. en Arend Jan Herma van Vos. Waarom? Dat is een hele goede <laughs> vraag. Ja, dit is een <laughs> vraag die ik ook af en toe nog stel... Nee, Pieter Verhoef, uh, goede filmmaker, die, die uh, uh, volgt ons al... Hij heeft toch al... prachtige dingen gemaakt? Ja, en nu dit, <laughs> ja. Um, nee, hij, hij volgt ons al een tijdje, we kennen hem ook al heel lang en hij... Uh, een huisvriend? Uh, ja, nou ja, nee, maar we zijn wel met hem op vakantie geweest en hij... Uh, nou, dan ben je al bijna een huisvriend, vind ik. Ja, ja, oké, okay, een huisvriend. Qua en intimiteit? Hij, hij, uh, hij zag dat wij vieren, dus het hele gezin... in één jaar allemaal een boek... Uh, uh, publiceerden. En vond dat, vond dat zo'n bizar gegeven... dat hij uh, het... Uur van de Wolf... Uh, zover kreeg om hem een documentaire... daarover te, te laten maken. En hij heeft de afgelopen weken inderdaad... heel veel hij uh, vaak op. En heeft hij veel gedraaid. En ik ben heel, uh, heel benieuwd wat het... Uh, wat het wordt. Hm. En uh, soms zijn de situaties heel ongemakkelijk. Um, ja, hoe weet jij dat? Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Nee, nou ja. Maar er waren een paar vrienden ook bij. En die dachten die vroegen zich af wat nu precies hun rol was. En die begonnen dan te lachen. en zijn zo'n daar weer ongemakkelijk over. Er hebben zich sociale catastrofes voorgedaan. Dat kan ik, dat ja, zeker. Van vestenachtige proporties. Maar dat komt allemaal niet in de film. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik vond het. Uh, mijn eerste reactie toen hij dat wilde was uh, uiteraard dat ik dacht... wie zit hier nou op te wachten? Uh, maar hij wist ons te overtuigen dat er wel degelijk mensen op zaten te wachten. En nu ben ik vooral uh, heel benieuwd hoe hij die, die vier verhalen tot... Uh, Eén tot... verhaal schijnt. Ja. Ja. En, en uh, hoe groot is de concurrentie? Dat wil ik dan nog wel weer weten. Want hoe spannend is het wat voor recensie je broertje Thomas krijgt? En wat voor en die twee ballen, hoe hij daar dan weer op reageert. En... Uh, ik vind dat die twee ballen echt te veel zijn krijgen nu. We gaan het niet meer hebben over die twee ballen. Um, het valt wel mee. We hebben ook nog nooit een boek echt precies tegelijkertijd uh, uitgebracht. Dus het is, uh, we, hebben, we zijn nog niet echt geconfronteerd... met directe uh, verschillen in waardering. En we schrijven volledig anders heel ander soort boeken, heel andere stijl. Dus ik maar wel allemaal vanuit dezelfde bron? Nee, denk ik ook niet. Uh, juist niet eigenlijk. Ik denk dat ik vanuit een heel andere bron schrijf dan hij. Er zullen alleen uh, uh, meer alledaagse uh, dingen zijn die in zijn boeken voorkomen. En misschien ook in, uh, in enkele van de mijnen. Al is het land 32 daar geen, uh, geen voorbeeld van. Bepaald nee. niet. Wat komt er op de tegel te staan, Daan? Oh ja. Je mag um... het zeggen. Of schrijf het. Dan meld ik even dat zo op deze zender... één op straat te horen is. Om 8 uur begint het Rob Oudkerk. Praat met Facebook-actiegroepen... die op 7 maart de A2 willen platleggen. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek. En gaan nu over tot actie. Dat zo dadelijk op deze zender. En Daan heeft de tegel inmiddels beschreven. En daar staat... Wees niet bang. Wees niet bang. En dat geldt zowel voor jou als voor mij. En voor al die mensen die luisteren. Ja. Dankjewel. Uh, het land 32. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. 28 februari is uh, de presentatie. Feestje erbij. Is dat nog iets waar je tegenop ziet of alleen maar naar uitkijkt? Uh, ik, ik zie daar eigenlijk alleen maar uh, naar uit. Ik heb, ik heb dit keer mensen gevraagd te spreken... die mij helemaal niet zo heel erg goed kennen... Uh, dus dat vind ik alleen maar leuk, omdat het me kan verrassen. En verder heb ik ook besloten dat ik niet spreek. Dus het is allemaal, uh, ik zie dat met veel plezier tegemoet. En heel intiem zal het dus niet worden, begrijp ik nu. Uh, nee, maar dat is ook... Uh, beter van niet. Uh, beter van niet. <laughs> Goed, dankjewel, je hier Daan Heerma van Vies. Graag gedaan. Meneer Geerma van Vos dit was aflevering 2700 86 morgen praten wij met de Duits-Afghaanse jazzzangeres Simin Tander Tot dan NTR brengt cultuur speciaal voor iedereen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 Dit is Radio 1.